Ja die voor één ster beter leven slagersrookworst. deze week nergens goedkoper... 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dood. van Aldi. Appa, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. Rijken stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo-regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen...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 En stap over. Deze deal geldt bij een twee-jarig abonnement. 15 nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het carnaval in het Limburgse Weert is deze keer onrustiger verlopen dan in voorgaande jaren. Dat zegt de politie tegen de regionale omroep. Er waren meer vechtpartijen, mishandelingen en bedreigingen waar minderjarigen aan meededen. Voor twaalf van hen leidde dat tot een gebiedsverbod van twee weken. Het kabinet moet ervoor zorgen dat er ook in arme wijken genoeg AED's hangen... om mensen met een hartstilstand te helpen. Dat vinden GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. In rijke wijken hangen ze meestal wel, bleek gisteren. In armere wijken moet je langer zoeken. En dat kan niet, zegt GroenLinks, PvdA tegen RTL. En dan maakt het dus uit voor je postcode waar je woont... of je kans hebt om te overleven met een hartstilstand, ja of nee. De partijen willen dat het nieuwe kabinet er 2,5 miljoen euro voor uittrekt... In Lyon zijn elf mensen opgepakt voor het doodslaan van een student vorige week. De 23-jarige man overleed nadat hij een paar dagen in coma lag. Hij wordt gezien als extra rechtsactivist en werd in elkaar geslagen door een groep extreem linkse activisten. President Macron riep daar de mishandeling op tot rust. En Studentenpartijen in Nederland slaan vanmorgen alarm in het AD, want een kamer vinden is onmogelijk geworden, zeggen ze. Door de verkoop van studentenhuizen dreigt de Kamernood alleen maar verder op te lopen. Ook werden de regels rondom verkamering... en dat is het opdelen van een woning in meerdere kamers... veel strenger in studentensteden. In totaal verdwenen er in de afgelopen jaren zo'n 10.000 kamers. En ik heb het weer nog voor je. Droog en veel zon. Het wordt 1 tot 5 graden. Vannacht gaat het op veel plaatsen vriezen. En in het zuiden kan dan ook nog sneeuw vallen. En dat was het nieuws op radio 538. Esther, dankjewel. Dan 538 verkeer. A20, hoek van Holland-Gouda, Nieuwekerk aan den IJssel. 29 minuten. Snelheidcontrole A1, Deventer-Hengelo bij Holten. 125,6. A4 Amsterdam-Leiden met nieuw betering 22,0. En A6 Lelystad naar de Bergen bij Lelystad. 73,4. Op de A12, Gouda-Utrecht, Nieuwebrug aan den Rijn. 77.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 You lose the lekker hè? met uh, Alicia Keys. This girl is on fire and Damiano the Viet Mith now, Rogers and Ronde. Look at me now, you better believe it. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shouting me out, it's getting too easy. I got stuck in the season. I'm done with degree, I'm walking away from all of my demons. Yeah. Now Rogers en Talk to Me op 538. Je woensdag werkdag. Saskia is lekker uh, spersieboon aan het doppen. Moet ook gebeuren, hè? mooie foto in de keuken daar. En Martin is lekker aan het werk. Dennis, auto's aan het repareren. En ondertussen uh, hete hits tijdens je werkdag. Accent zelf meteen na Alicia Keys' Girl on Fire. Radio 538. She's just a girl and she's on fire. Harder than a fantasy. Lonely like a highway. Easy! Jennis, heb ik de gong gemist? Nee, heb je niet gemist. Ik kom nu. De officiële vijfde jacht werkdag koffiegong. dat betekent dat je een driedubbele Johnny Wakker mag halen... voor jezelf, voor je collega's. Had ik ook een driedubbele Johnny Wakker thee zijn, hè? Om niet een koffie te zijn. Ja, van zwoeg in het ziekenhuis tot vlammen in de vrachtwagen. Hoe je werkdag er ook uitziet... je werkt het lekkerst met vijfde-jacht-werkdag op je radio. We zometeen kans op harde contanten. We spelen een nieuwe ronde van de vijfde jacht beroepen Ja, en... Denk je wel eens na over het einde van de wereld? De wereld staat natuurlijk redelijk in de fik, hè? Heel veel de bloemkoolfilosofen buigen zich daarover. Met als meest actuele voorspelling, die was ik even aan het checken... van Baba Vanga. Baba Vanga. Dat is een mystieke voorspeller uit Bulgarije. Wiens voorspellingen over aliens en oorlog... in 2026 rondgaan. Wel benieuwd of die aliens dan ooit hebben gecheckt... hoe cool de haardracht en de styling... van ons aardbewoners was in de jaren 80... En de kapper zat in de jaren nog vaak werkloos thuis. Die gebruikte alleen de kroltang. En ik vind het wel mooi als Baba Fanga gelijk krijgt. En 2026 is het einde van de wereld. Dan is het... The Final Countdown.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 you know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 He is gonna fall And heaven... Miles Smith scoort gewoon de favorite in deze week... bij deze drive safe, lekker liedje, op Radio 58... Waar je natuurlijk getrakteerd wordt op alleen maar lekkere hits. En zo meteen spelen we een nieuwe ronde van de 50 Beroepenjacht. Je maakt dan kans op 150 euro in de kassa. En we zijn in het spel natuurlijk op zoek naar het beroep van de Mystery medewerker. En als je meespeelt mag je drie ja- of nee-vragen stellen aan hem of haar. En aan de hand daarvan mag je dan een poging doen om het beroep te raden. Zo zometeen krijg je van mij een kritische omschrijving. Je mag je nu vast aanmelden via de Vijfjacht-app. App Heb je naam en beroepenjacht. Dat is je naam en beroepenjacht met de Vijfjacht-app om mee te spelen. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1, Zoek je zonnebril. 2, Fix je vrije dagen. Wel je beste vriend of vriendin. Van deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Rai, Ibiza, Creta, Majorca, Portugal, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Gronos of Spanje. Skip je winterdip Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl. Lidl Mini. Ik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 Kom niet alleen sparen, maar ook besparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. kloek appels 1,5 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Raamdecoratie kiezen? Carwei regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op karwei.nl.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 Like a sunset a skyline to let you know. Another camp, but the lost ones falling. One tear for the broken brokenhearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. Jelly Roll Holy Water op 538. De cryptische omschrijving van de mystery medewerker. Ik begin bij luisteren. Ik begin bij luisteren. De 538 Beroepenjacht. Ja, dat betekent dat het tijd is voor deze woensdagmorgen editie van de 538 Beroepenjacht. Uh, Michael, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het prachtige Zeeland. Je zit op de kraan, vijf meter lang. Uh, uh, hoog. Ja, vijf meter hoog. hoog. Ja, ja, ja, ja, ja, lekker. Ja. Oh, mooi uitzicht, Waar zit je dan precies? Uh, nou, het uitzicht valt vies tegen, hoor. Ik zit hier op een berg een al te kijken, dus. Oh, nee, dat, is, dat schiet niet heel erg op. Dat schiet niet heel erg nee. op. Nee, nee, maar je hebt audio-uitzicht op de radio. Jij gaat uh, proberen om te raden wat het beroep is van de mystery-medewerker. Dan mag je ja, drie vragen, vragen voorstellen aan die mystery-medewerker. We hebben 150 euro in de geldpot, in de kassa. Okay. En die, die kun jij bemachtigen en heb je het niet goed. doen we er weer 50 euro bij. En dan zometeen bij Lindo is uh, de pot 200 euro. Ja, ben je, ja. ben je er klaar voor? Ja, hoor. Ja, mooi. Kijk, dat, dat hoor ik dat graag. Vraag 1, kom maar door. Uh, werk je in het ziekenhuis? Mystery-medewerker, werk je in het ziekenhuis? Mm, nee. Nee, de mystery-medewerker werkt niet in het ziekenhuis. Vraag 2. Vraag 2. Vraag 2. Uh, doe je iets met sportblessures? Doe je iets met sportblessures? Zeker, dat komt er eens voor, ja. Oh, dat komt wel eens voor dat er iets gebeurt met uh, de sportblessures. Vraag 3. Vraag 3. Uh, vraag 3, werk je met homeopathische geneesmiddelen? Werkt u met homeopathische geneesmiddelen? Zeker, dat komt wel eens voor ja. Het komt wel eens voor dat er ook gewerkt wordt met uh, homeopathische geneesmiddelen. Hangt een beetje af, denk ik, van uh, de instelling. Ja, daar heb ja. je nog even een paar seconden om het antwoord te formuleren. Want uh, Michael, Zeeland op de kraan. Wat zoeken wij, denk je? Ja, ik heb geen flauw idee, maar ik gok op een natuurgeneeskunde. Natuurgeneeskunde. Is het antwoord een natuurgeneeskundige? Nee. nee. Oh, nee. Het is geen natuurgeneeskundige. Wel, nee, ja, ja. Het is een hele lastige vandaag, hoor. Je had gisteren moeten bellen. Die notaris, die wist ik. Ja, precies. ja Die was, die was redelijk te doen, hè? Ja, we moeten het niet te makkelijk <laughs> maken. Dan blijkt het dus leuker om mee te spelen als het een beetje moeilijk is, natuurlijk. De ja, ja, ja, ja, dat is hey, Dank je wel voor het meedoen, Michael. Ik ja, wens je een topdag. Oké, jij ook. Groetjes, man. Later. Jo, groetjes. Later. Ja, denk je van, nou, ik denk wel te weten in welke hoek dit ongeveer zit. Je kan uh, alle antwoorden nog eens teruglezen, hè, natuurlijk. Dat is ook goed. Dat doe je via 538.nl slash beroepen. En dan neem ik je mee op reis voor de Dance mans Classic. Terug naar de jaren 90. Zal meteen met Black Box naar deze k Wave waving flag. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. And I get. Therapeut, en eigenlijk begin met de woorden. En aan toe Messi, Jorden, Lola Jong op Radio 538. 538, Dance Smash. Classic. Ja. En zo meteen bij Linda, gewoon 200 euro in kas voor de beroepjacht. Dat is lekker. Heel veel aanmeldingen komen erop in in de 538. Leuk dat je meespeelt. Het jaar 1991, een Italiaans producerscollectief met de naam Black Box. Vokalen van Marta Walsh, een stem die je ook weer kan kennen van bijvoorbeeld CNC Music Factory. Maar in de video, dat is dan weer heel gek, zie je uh, Catherine Keenol playbacker. Er zijn heel veel rechtszaken over deze track geweest. Het was juridisch heel veel getouwtrek van wie heeft dan uiteindelijk de rechten. Feit is, het blijft de grote hit uit 91, Dance Mash Classic Black Box. Strike it up. With You op 5.8. Je 5.8 werkdag zit geramd. Nieuwe ronde op Roepenjacht zometeen bij met Lindo. De zomerweken, willen gaat er een rijtje uit zometeen. Esther met het nieuws, wat heb je voor ons in PetOS? Nou, ik heb goed nieuws voor carnavalwierders... die zich niet zo lekker voelen vandaag. En uh, ja, je hoort wel wat het is. Dat en zometeen bij met Lindo. Enjoy de lunch. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op 10 heeft staan...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 Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Alzheimers drop.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 Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles: abonnementen vereist, inhoud bevatten. 18 plus, algemene voorwaarden zijn van toepassing. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas.